14 uit de kunst. Advocatenkantoor, Vlajwil is en Vlajwil. Nee, de heer is er nog niet. Wel zijn assistent, de heer Raffelli. Oh blijft u even hangen dan, roep ik meneer Raffelli, hoor. Meneer Raffelli! Wat is er, misdiem? De huisbaas hangt weer aan de lijn. En hij is behoorlijk boos omdat de huur nog steeds niet betaald is. Uh, laat mij maar even met hem babbelen, hè. Hallo, huisbaas. Hoe gaat het ermee? Hoe zegt u? U geeft ons nog twee dagen om de huur te betalen. Oké, okay, dan nemen wij die twee dagen, toch? Dat wordt dan de eerste paas en tweede kerstdag. Ja, tot ziens. <lacht> Nou, oh, ik ben bang dat u nou nog bozer hebt gemaakt. Ach, wat kan mij dat schelen. Oh, ik ben moe. Oh, stippel, ik ben ziek. Oh, misschien hebt u wel een kou gevalt. Ah. Waarom gaat u niet naar huis? Lekker naar bed met een warme kruik. Warme kruik? Die dingen deugen voor recent. Ik heb gisteren nog water in zo'n warme kruik staan doen. Een half uur gewacht. Maar denk je dat het water warm werd? Mooi niet? Oh, maar waarom gaat u dan niet eens naar een dokter toe? Daar ben ik geweest kreeg ik een heleboel medicijnen. Moest ik allemaal voor het eten innemen. Maar dat gaat niet. Waarom niet? Omdat ik niet eet. Geen geld. Oh, maar dan hebt u natuurlijk honger. Ja. Geen wonder dat u ziek wordt. U moet eten, hoor. Ik heb nog twee dollar bij me. Die mag u wel hebben. Om te eten, hè? Niet voor de bioscoop. Geen zorgen, miss Dimple, Ik zal uw geld echt niet aan bioscoopjes uitgeven. Voor de film heb ik zelf geld. Nou, ja. <laughs> Oh, die wil ik even niet zien, hè? Ik ben al ziek genoeg. Ik neem de achteruitgang. Tot ziens, Mr. Paul. Ja. Goedemorgen, meneer Flywee. Ja, rustig, rustig. Ik heb geen zin in kletspraat. Waar is Ravelli? Die heeft net de achteruitgang genomen. Roep hem dan onmiddellijk terug. Er moet hier eens even iets op worden gehelderd. Meneer Ravelli! Meneer Ravelli! Wat is er? Oké, okay, oké, okay. ik kom. Wat is er aan de hand, baas? Luister, Ravelli, ik praktiseer nou toch al heel wat jaartjes rechten in deze stad. Ja? En mijn reputatie is mij meer waard dan wat dan ook. Ja? Ravelli, hoe ben ja, maar, jij dan maar, maar, op het armzalige idee gekomen... ...om Sam Jones te vertellen dat jij me, me met biljarten hebt verslagen? Dat is een leugen, baas. Dat heb ik Sam Jones helemaal niet verteld. Dat heb ik Loetje Milano verteld. Oh, en... Heb je hem ook verteld dat klein geld pik het kerkzakje? Jawel, baas, maar kijk, En hè, heb kijk. je hem ook verteld dat ik vals speel met kaarten? Nee, baas, dat ben ik eerlijk gezegd vergeten. Ravelli, geef me die paraplu eens even aan. Die is lekker hard en die ligt zo heerlijk in de hand. Oh, meneer Fly, wil de huisbaas kan elk moment binnenkomen. Wat moet die man nou niet denken als hij ziet dat u de heer Ravelli loopt te slaan en te schoppen? Schoppen? Ja. Ziet u mij voor een barbaar aan? Nee, schoppen. Ga bij mij niet van harte. Ik sla deze joker liever door de, de ruiten. Oh, dan zal je de huisaas hebben. Oh, nou, dan trek ik mij terug in mijn privé. -aar. Ja, binnen. Ik ben Spoets, de huisbaas, weet u nog wel? Oh ja, de heer Fleiwil zei nog dat u u had verwacht. Had verwacht? Ja, had. Daarom is hij hier ook niet. En de heer Fleiwil heeft mij laten weten dat hij me wilde zien. Oh, maar hij heeft u gezien. Hij heeft u op straat zien aankomen. Daarna heeft hij gouden achteruitgang genomen. Maar ik heb goed nieuws voor u. Oh ja. Wist u dat ik de Flywheel met bodjachten heb verslagen? Nou heb ik het toevallig zelf in schot! Ah, Ravelie! Ah, meneer Flywheel! Houd de buiten, Scrooge, hè? We hebben hier al genoeg problemen. Raveli, de maat is vol. Flywheel? Iedere woensdag sta ik hier op de huur te bedelen. Op donderdag ben ik geweest zelf op Vrijdag. Ja, maar... Ja, mij kan het echt niet schelen, jongen. Ik ben er toch nooit op vrijdag. U he. heeft geen enkel excuus om de huren niet te betalen. Nou, ik heb anders lang genoeg naar een excuus gezocht, hoor. Maar toegegeven ik kan er alleen vinden. Trouwens, u praat alleen maar over geld. Ik, ik, ik ben anders. Het maakt mij niet uit of iemand geld heeft, ja of nee. Als hij maar rijk is. Dan gaan wij het maar eens op een andere manier aanpakken... en dan zou ik niet graag in uw schoenen staan, flywheel. Oh, goed dat u daarover begint. Ravelli... Jij hebt je schoen aan je verkeerde voet. Verkeerde voet? Dit zijn toevallig wel mijn voeten, hoor. Jawel, maar het zijn mijn schoenen. He? En nou meneer Scrooge er ook even in wil staan... moet ik ze wel terug hebben. Laat je ze dan wel even luchten, baar? Ja, maar natuurlijk wel, je denkt toch niet dat ik een heer... als meneer Scrooge... zou willen beledigen met jouw zweetkakken? En, en Scrooge, een man die het met hard werken helemaal heeft gemaakt. Ik moet toegeven, ik ben inderdaad een self-made man. Een self-made man? dan begrijp ik niet waarom jij jezelf niet meer haar op je hoofd hebt gegeven. Trek het je niet aan, Scrooge. Ravelli heeft haar zat, maar die ziet er ook weer zinwekkend uit. Ik laat me hier niet langer beledigen. U hoort binnenkort van mij. Je weet het, Scrooge. Je bent van harte welkom als je mijn schone sok aan Ik krijg jou nog wel. Hé, wat? Stil is, ik dat hij terugkomt. Oh, nee. Er is iemand anders, misschien wel een klant. Ja, komt hij maar binnen, hè? Mijn naam is Reginald Zorndijk. Ik kom hier voor zaken. Nou, dat geval verspil je je tijd, Zorndijk. Wij zoeken al naar zaken en we hebben tot nu toe ook niks kunnen vinden. Maar u miste planten mee mee waarde. Ik ben namelijk acteur. Jammer, want mijn baas haat acteurs. En bovendien ben ik auteur. Oh, daar is helemaal een hekel aan. Aan auteurs? Oh, waar houdt u baas dan wel van? Hij is gek op auteurs. <laughs> Hahaha, <laughs> had ik even te pakken, hè? Heren, ik ben lid van de SRVA Company. Shakespeare repertoire voor alles. Maar dat is niet mis. Neem een stoel. Sterker nog, ik ben de ster van het gezelschap. Goedemorgen, neem nog een stoel. Ik huh? zou graag willen dat u mijn manager aanklaagt. Wiegen ze het in gebreken blijven bij het uitbetalen van mijn kaart. Ja, daar kunnen we het later nog wel eens over hebben, hè? Wat, wat dacht u om te beginnen van een paar vrijkaartjes... voor de voorstelling van de aanstaande zaterdag? Oh, kleine moeite, meneer Flijwiel. En als u de hand weet te leggen op mijn achterstallige salaris... dan betaal ik u, Laten we zeggen, 10 van de totaal. Ja, volgens mij dat, is dat te weinig, baas. Ik zou 20 vragen... Nou ja, dat komt er nog wel. We er toch wel eens. Ik moet u wel waarschuwen, hè. Die manager van mij is een echte gladjaars. Zeker als het om 300 dollar gaat. Want dat is het bedrag dat ik te vorderen heb. Hé, zorgen meneer Thorndijk. Ik ken die typen, zo, die 300 dollar, die heb ik zo te pakken. Oh ja, wat gaat u hem dan voorstellen? Om te beginnen, Ravelli hier. En daarna spelletje poker. Goedemorgen, meneer Thorndijk. Morgen, portier. Zijn de repetities al begonnen? Nou, ik ben bang dat er helemaal geen repetities meer komen. Uw manager heeft de benen genomen. Wat? Laat de veugelschooier ons gewoon zitten. Ja, meneer. Ja, meneer. En hij heeft ook nog eens een keer al het geld van het gezelschap meegenomen. De, de, er is geen zend meer. Zo'n artiestenluis. Net nu ik Reginald Thorndijk besloten had om als stopacteur... zijn derde rangs gezelschapje wat op te vezelen. Apropos, is mijn gewaarderde tegenspeelster al binnen? Oh, eh, eh, miss Priscilla. Oh, Reginald. Oh, oh, die, die komt er net aan, nee, meneer. Reginald, heb je toch afschuwelijk een eeuw al gehoord? Wat moeten we nu? Oh, geen zorgen, mijn liefje, mijn duifje. Mijn advocaat, de heer Flywheel, is onderweg hier naartoe. En ik weet zeker dat hij ons uit de nesten zal halen. Thorndike, ik dus, Werk alleen maar met het kraan de la Cram. oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kom kom, kom, kom, kom, kom, heren. U, u kunt hier niet zomaar binnenlopen. Hou me de weg uit, de weg uitsmijten. Of je krijgt met de karre bots. Ja, en als mijn baas daarmee klaar is, ga ik er nog een zunnetje overheen met de zweep. Oh, portier, portier, portier. Laat de heren maar verder komen. Dat zijn we advocaten. Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer Zondijk? Ja, ik ben toch zo blij dat u er bent. We hebben namelijk een heel groot probleem. Het is voor later zorg, meneer Zondijk. Maar uh, wie is die uh, knappe dame? Oh, daar, uh, bijna, ja, dat is onze eerste actrice. Uh, Miss Priscilla Kent. Kent. Miss Kent, dit is de heer Flywheel. En dat is zijn assistent, de heer Raveli. Oh, meneer Flywheel. Yeah. De heer Thorndijk heeft me al zoveel moois over u verteld. Oh, oh, maar de heer Thorndijk lijkt me een kleine jokkenbrok. Oh, hij zei dat u een geweldige advocaat bent en een echte heer. U hebt weer gelijk, baas. De man is inderdaad een jokkenbrok. Nee, ja. we, wij we weten niet meer wat we moeten Meneer Flywheel, onze manager is verdwenen. Met al het geld dat er nog in kas was. Met de Noorderzon vertrokken. Oh, als we opschieten, kunnen we dat schip misschien nog op... net enteren, baas. Je bent in de warm met de Zuiderkruis, Ravelli. De Noorderzon is een internationale trein. Ja, maar, maar wat moeten we nou toch doen? De show gaat er over drie dagen uit en we hebben geen cent meer. Ja, ja, ja. ja. Kijk, kijk, jullie weten dat waarschijnlijk nog niet. Maar ik ben toevallig een, uh, een theatergek. Is dat zo? Nou ja, het gaat misschien een beetje te ver hoor, om te zeggen dat ik een theatergek... Ben, maar als u mij zou zien, hè, samen met mijn vriendin in een donker Biscoopzaal. Dat is te gek, hoor. Ach, ach, meneer Flywheel, ik kan en ik mag mijn publiek niet in de steek laten. Gaat u ons echt uit de nesten halen? Dat hangt er natuurlijk vanaf met wie u binnenkort in welk nest ligt, hè. Maar... In grote lijnen moet de show doorgaan. En wat bent u dan voor plan te gaan doen? Niks, ik zeg alleen maar dat de show must go on. Ja? Uh. Weet u wel wat de naam Reginald Thorndike betekent... ...voor het Amerikaanse theater? Uh. Ik geef het op. Maar ik heb ook een raadsetje. Waar kijk je doorheen als je door een muur kijkt? Waar kijk je doorheen als je door een muur kijkt? Door het raam. Ha, <laughs> ha, Knap gevonden, hè? Hé, op dicht, Ravelli. Ik betaal je niet om een zakelijke besprekingen te onderbreken. Ach, baas, ik vind het zo leuk. Ik doe het wel voor niks. Uh, gesteld nou toch eens, meneer Flywheel, ja. dat het u zou lukken... om de juiste man voor ons te vinden. Een geldschieter die de hele zaak zou kunnen overnemen. Treedt uh, Miss ook de show op? Oh, zeker? Ja, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Daar ben ik de man die jullie nodig hebben. Ravelli, vanaf vandaag zitten wij in de showbusiness. Ga even naar de kast aan, kijk of er nog kaartjes op kort zijn. En, en zo ja, neem dan het geld mee. Over huh? geld gesproken, baas. Uh, hebt u een bundeltje bankbiljetten verloren? Uh, nou, nou, je het zegt ja! En zat er een rood elastiekje omheen. Precies? Dan, ik, dan heb ik het elastiekje gevonden, baas. Ja, uh, uh, nu u de zaak uh, gaat overnemen, moeten we maar meteen aan de slag. Vindt u niet, meneer Flybeel? Het is kort dag en we hebben een moeilijk stuk: Romeo en Julia. Romeo en Julia is één stuk niet genoeg, dan? Ja, ja, u weet dat misschien niet zo, meneer Ravelli... ...maar Romeo en Julia is de titel van het stuk. Nou ja, daar ben ik toch niet gerust op, hoor. Waar, waar, waarom noemen we het nou niet uh, Grand Hotel, hè? Die titel hebben ze al eens eerder voor een toneelstuk gebruikt... ...dat werd toen een groot succes, hoor. Ach, u maakt toch op het maar een grapje, hè, meneer Flywheel? Nee, nee, noem het anders, hè. Drie is te veel, dat is ook een goede titel. Maar meneer Ravelli, drie is te veel. We spelen een klassieke. Iets van wereldformaat, iets groots. Ja, als het groter moet noemen dan tien is te veel. Nee, nee, nee, nee. De titel is Romeo en Julia. Ja, ja. En dat is dat. Meneer Flavia, hier hebt u een tekstboek. Juist nou. Laat maar eens even kijken. Zo. <laughs> en wat stelt dit nou voor, zeg? Hm? Hier staat balkonscène. Maar dat weet u toch wel? De beroemde balkonscène uit Romeo Julia. Ja, met alle respect, heer eh, Zondijk, maar zolang ik hier de baas ben, wordt er vanaf het toneel gespeeld. Het balkon is voor het publiek. Ja, maar, maar, meneer Flywheel. De heer Fondue en ik spelen die seinhouse. Ja, zeker dat begrijp drie, ik zo. toch, kindje. Dat is wel goed hoor. Jij mag op het balkon blijven. Oh. Maar Fondue speelt vanaf het toneel. Maar, maar, maar, maar, uh, begrijp het dan toch? Miskent, Ik ben bij u op dat balkon. Oh. Ja, Revelli, reserveer Reserveren wij twee balkonplaatsen. Bel maar voor de portier. Ja, die kan zelf wel bellen hoor, baas. Hij heeft niks zijn vingers. Hey, ik wil even dit stuk doorlezen. Even even kijken. Rome. Rome. Rome, jongen jul, en jullie. Jullie. Jullie, ja. Het is wel om te lachen, hè, baas. Komisch en toch leuk. Ja, ja, met een paar veranderingen en aanpassingen hier en daar kan ik hem wel wat voor maken, ja. denk ik. Zeg we kijken, zeg. Oh, Moet je dit horen, zeg? Oh, zoete lief. Ik schouw dwars door u heen, gelijk het zonlicht doet de dauw, En uw voorhang wijkt, als wij uw lust hoft zacht betrein. Betrein, betrein. Wat is er voor een taalbaas? Bartal Rabelli, hier, nog meer, moet kijken. Mijn liefde is zo diep, hoe meer ik van haar schenk, hoe meer ik overhoud. Want haar bron is als mijn zoete lief, onuitputtelijk. Ah. Dat slaat toch nergens op? Die hele blassen kunnen we missen, Zondijk. Ga eens gaan. Ja, ja, ja, maar heren, dat is hele Schennis, alsjeblieft, zeg. Een Saxio cesario. Oh, dat is ook een veel mooier stuk. Huh? Wat zegt u? Nou, die jullie een cesario. Heren heren, heren, heren, alsjeblieft, zeg. Zo gaat het niet. Dus speel het stuk zoals Shakespeare het geschreven heeft. Kom nou toch, Zondijk. Jij als acteur moet toch inzien dat zo'n liefdeslende... nergens op slaat. Dat is toch vet saai, man? Ja, maar... Geen, Geen uit, van, niet. Ik, uh... Zodra ik voelde de scène inzakt, dan kom ik op. En, en, en dan lees ik de voetbaluitslagen voor, dat vinden de mensen altijd mooi. Ach, al deze zotte praat vermoeit mij. Ik ga naar mijn kleedkamer, om mij een wijle te verpozen. Prima idee, Ravelli. Ja, en... ga, ga jij met Zondijk mee, hè? Om je ook een poosje te verwijlen, hè? Dan gaan Miss Kent en ik alvast die liefdescène repeteren, hè? Oké, okay, Bas. Als je me weet dat het morgen mijn beurt is om miskend te repeteren. Dan, meneer Flywheel, ik kan u wel vertellen dat ik een in mijn hele. Ja, ja, is genoeg gebabbeld, miskent. Wat dacht u van een gezellig dinerje bij u thuis? Bij mij thuis? Ja, uw huis is mijn huis, miskent. Alleen blijft die hypotheek natuurlijk wel op uw naam staan. Hè? Ja. Nou, nou, maar u, u begrijpt het niet, meneer Flywheel. De zaak is, ik ben verliefd. Ja, verliefd op de knapste, liefste en intelligentste man van de hele wereld. Nou, dat komt er goed uit. Ik mag jou ook wel. Ik heb zelfs een cadeautje voor je hier, een ring. Ik heb hem uit de neus van een pig meegehaald, dus die moet passen. Hè? Oh, liefste, jaren was je miskend. Maar nu Flywheel zit zit ermee gaat bemoeien, word je hartstikke beroemd. Let maar op, miskent. Uh, uh, meneer Fluiwiel, ik, ik ben u heel dankbaar, maar ik kan uw ring niet accepteren. Ja, maar waarom dat niet? Hè? Is er soms een andere man in het spel? Ja, meneer Fluiwiel... Zeg op! Ik moet het weten. Oh. Wie is hij? Uh, waarom zou u dat willen weten? Wilt u met hem duelleren? Dan nee, gekkie, ik wil die ring aan hem verkopen. <lacht> Huis, meneer Fluiwiel, we moeten onze relatie strikt zakelijk zien te houden. Ja, wilt u mijn relaties hier buiten houden, miskent? hè? Eh? Als u maar weet dat ik voor menige vrouwen een aantrekkelijke kandidaat ben, hoor. Ik kan net zoveel trouwens, ik wil. Met iedereen die me aardig vindt. Probleem is, niemand vindt mij aardig. Ja, maar voor de rest. Ach, Priscilla. De lucht is bezwangerd van de liefde. En mijn hart smeekt erom door jouw armen te worden omhelst. Laten wij... Onze stempeltjes op elkaar drukken. <laughs> en boskantoortjes spelen. Hallo, met de kassa? Ja, natuurlijk. Vanavond is de première. De voorstelling begint over een kwartiertje. U zit in de orkestbak. Maar u wilt daar twee plaatsen hebben? Wat voor instrument bespeelt u dan? Oh, u wil uw vriendin meenemen. Breng mij mee, hè? Zit ik wel zo lang naast mij in de stalles? Nee, ik heb geen tijd meer. Er staan nog rijen. Sjees, voor mijn loketje. Tot ziens. Ik heb net mijn kaartje bij u afgehaald. Maar dat is een slechte plaats, hoor. Niet zeuren, mevrouwtje. Eén slechte plaats, nou, en... Ik heb er hier nog wel driehonderd die niet goed zijn. Dat heb ik van mijn leven. Oké, weet ik goed gemaakt. U zeurt niet langer op die plaats. En dan krijgt u een kinderkaartje van me. Maar dat kind is pas drie. Dat heeft nog helemaal geen kaartje nodig. Verratte maar, dan mag je er zo in. Maar u toevallig ziet dat hij naar het toneel zit te kijken, vliegt hij er gelijk uit. En de volgende klant? Uh, zeg hé, hey, je hebt me mooi de verkeerde kaartjes gegeven. Deze zijn voor de voorstelling van Aanstaande Maandag. Ja, wat maakt dat er uit? dan spelen we ook Romeo en Julia. Ja, maar, maar, maar dat is toch klinkklare onzin. Oh, kijk, daar heb je mijn baas. Ja, praat maar met hem. Wat is hier nou weer aan de hand? Meneer de directeur, ik heb kaartjes voor vanavond besteld. En nou geeft deze persoon me toegangsbewijzen voor de volgende week. Wees oh, maar blij zeg. Deze show draait hier de volgende week niet meer hoor. Weet je tenminste ook niet wat je gemist hebt. Ja maar dat is toch allemaal... Ja. Meneer Flywheel, meneer Flywheel. Meneer We zijn nou weer aan de hand, Er is er juist een bezoeker van de balkon gevallen. Zo in de orkestbak. Nou zeg maar dat die mag blijven liggen als die anderhalve halve dollar bijbetaalt. Uh. Oké. Okay. <lacht> Oh jee, baas, de heer Zorndijk is heel erg kwaad over de manier waarop u zijn rol hebt geknipt. Hij loopt u overal te zoeken. Hij wil u in elkaar slaan. Wat heb je hem verteld? Nou, dat ik tot mijn spijt niet wist waar u uithing. Nou, en daarna heeft hij het weer op een drinken gezet. Weet die man nou nog niet dat alcohol een langzaam werkend gif is? Oh, maar de man heeft volgens mij helemaal geen haast, baas. <tied> Maar meneer, meneer, meneer, Flijver, meneer Flijver, ja. die kleedkamer die u mij hebt gegeven is een complete schande. Hij is van alle gemakken voorzien, heet en koud water. Heet en koud water? Ja, maar zeker, mijn mooi koppie, hè. heet heet, winters koud. Ja, en, en weet u dat er niet eens een behoorlijk slot op de deur zit? Die opgewonden assistent van u, die komt... Het gaat op... dus nou over mij, he baas, dat oh, snapt u. Hij loopt in en uit, zonder te kloppen. Gestel dat ik nog niet helemaal gekleed zou zijn. Het is een schande. Geen zorgen, dame. Ik kijk altijd eerst even door het sleutelgat of u aangekleed bent. En als u nog naakt bent, kom ik nooit naar binnen. Blijf ik door het sleutelgat kijken tot u zich hebt aangekleed. Uh, da en dan nog eens wat, meneer Flywheel. Ik word geacht Julia te spelen. En wat voor een kostuum laat u in mijn kleedkamer bezorgen. Een cowboypak. Twee dingen goed te houden. Miskent, hè? Een kooiboypak is in de verhuur veel goedkoper. En ten tweede, de jeugd is momenteel gek op kooiboystukken. Hè? Ja, maar wat denkt u dan van de heer Thorndijk? Die moet Romeo spelen in een politieuniform. Hebben ze die een politiepak gestuurd? In die idioot. Terwijl ik een, te een basketbalboekje heb besteld. Meneer Fleiver? Ja, portier? Over vijf minuten gaan we halen. Oké, okay. voor mij dan graag een broodje ei met ui. Zangerin, Jonkers is al volop aan het zingen hoor. Ja, Hé, hey, kom jij zo lang hier zitten, En hey, Probeer nog wat kaartjes aan de wand te brengen. Oké! Okay. Nou, de rest volgt mij, hey, het toneel op. We kunnen nog door de zaal dus deze kant op, hè? Hey. Hier Hé, hey, ja, hey, Waarom scheelt het met zo? Ah, ze is de goede toonsoort kwijt, Ravelli. Hè, eh, mevrouw? Mevrouw? Hé! Hé, hey. hey, kan die muziek even opbouwen. Nee, dat dan met zo'n loon te onderbreken. Uw eigen directeur, mevrouwtje, kijk. U zingt zo hard dat we klachten hebben binnengekregen van de fabriek hier in de straat. De fabriek hier in de straat? Ja, ja, die fabrieksarbeiders die verwisselden uw stem met de stoomfluit... ...en die zijn allemaal gaan schaften. Oh, oh, maar dat is toch... Geen mannen voor hoor, juffrouw Dallas. Als je nou buiten nog even een fluit na doet... ...dan komen die kerels weer weer terug hè, en dan kan het werk gewoon doorgaan. Nou, vooruit miskend, dan kruipen wij alvast onder het voordoek door. Hé, ah! hey, blijf van de figuratie, af, ja, Ravelli.